BNN Vara presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking: Eva Gouda en Koen Karis. Deel 13. Als Punilla erachter komt dat Alan, Julius en Benny tegen haar gelogen hebben, is ze, om het zacht te zeggen, een tikje uit haar hum. Waar is mijn geweer? Uiteindelijk weten de heren haar te kalmeren met de Luttele som van 12,5 miljoen kronen, waarna ze haar de hele waarheid vertellen. Over de geldkoffer die Alan gestolen heeft en de criminele bende Never Again die daarom achter ze aan zit. Gunilla besluit het haar nieuwe vrienden te vergeven, maar koopt de volgende dag wel meteen een vluchtauto voor het geval dat. Enigszins in strijd met het woord vluchtauto... komt ze thuis met een knalgele verhuisbus. Maar goed, nu kunnen ze in elk geval op stel en schoon verdwijnen... mocht dat nodig zijn. En dat is geen moment te laat ook... want Never Again begint hun spoor te ruiken. Oké, okay, uh, ik weet niet of het helpt hoor... maar uh, mijn broertje, die belde me vorige week op... dat hij ergens een verdachte bejaarde had gespot. Wat? Zou dat misschien iets zijn... Ja, zoek uit waar precies en ga er onmiddellijk heen, begrepen, piskonijn. En dus vertrekt Bendelid Hompie naar Rotne, waar hij bij gebrek aan een beter plan maar voor de ingang van de buurtsuper gaat zitten wachten. Want eten, dat moet tenslotte iedereen. Ne, Zweden, 2005. Luister, baas, ik weet echt niet hoeveel zin of dat dit hebt, hoor. Ik zit hier nu al uren en ik begin rare blikken te krijgen. Jij zei dat je broertje zeker wist dat hij daar die Carlson ergens gezien heeft. Ja, maar... Met, met, met een of ander roodharige wijf en die Mercedes die in alle kranten staat. Ja, maar die Mongool, die kent zichzelf nog niet als hij langs de spiegel loopt. Maar heb jij een beter idee dan? Je blijft zitten totdat je iets ziet. Kut. Uh, meneer, wat? Ik, uh, ik, ik moet u verzoeken elders te gaan zitten. Elders. Om elders te gaan zitten. Waar, praat normaal man. Uh, onze supermarkt die is uh, voor onze klanten, dus uh, ja, of u moet iets kopen uh, ja, of u moet weg. Joh, ga jij je puist uitknijpen, joh, puist. Meneer, Ja, Of zo de flikker in puist. Meneer, eh. Uh, ik, ik heb het nu vriendelijk gevraagd, maar uh, als u niet uh, weggaat, dan... Uh... Ja, dan wat, puist? Dan ga je zeker nog harder zweten, hè? Ik zit verdomme waar ik wil, gesnopen. M meneer, ik, ik probeer ook gewoon mijn werk te doen. En ik vind het, eerlijk gezegd, uh, erg... Hou jij je muil eens, joh? Uh, uh, erg er, er, gemeen dat... Uh... Muil dicht, puist, godverdomme. Dat is er. Rood haar, overeen je kop. Hompie! Baas, volgens mij ziekte. He? Die rode thee van Carson. Weet je het zeker? Ja. Hoeveel mensen waarschijnlijk koppelopen... en dan rond en rond me? Wat sta je daar dan nog te staan? Volgen die handel. Daar dan nog te staan. Volgen die handel. En als het inderdaad hetzelfde wijf is, dan kom je vanzelf naar Carlson uit. En als je hem hebt gevonden, hompie, wat dan? Arelson. Dan schiet ik hem lekker. Muntjes. <laughs> oh, sorry. Nee, hompie, je zorgt dat je ons geld terugkrijgt. Dat is het allerbelangrijkste, dat je ons geld terugkrijgt. En daarna schiet je hem lekker natuurlijk. Ja, Bas, dat uh, doe ik, Bas. Hoe lekker, Bas? Ik heb nog een nieuw vergiet nodig. <laughs> Helder, Bas. Hé, hey, Pijst. Kijk eens, ik ben al weg hoor. Die enge meneer is al weg. Heb jij je hele supermarkt weer helemaal voor jezelf? Idiot, wat doe je onder cover blijven, aarsap? Oh ja. Nou, kom je mee lunchen? Leo, dat was Kerdin. De baas van Never Again. Ze weten waar Alan Castle zit. Ze gaan hem nu opzoeken. op, je kunt niets nu niet opnemen. Hi. Augustus, meneer Magnussen. Gedeen, op wat heerlijk om jouw stem te horen. Ik heb goed nieuws voor u. Ja, Dat lijkt me ook, anders zou jij vast niet meer durven bellen. We, we hebben de koffer terug. Of, nou ja, bijna. Is dat zo? Ik krijg wel meer dingen te horen, Gedeen En het klinkt eerlijk gezegd niet alsof jij die koffer terug hebt. Ook niet bijna. Nee, het klinkt helemaal niet. Het klinkt wel alsof half Zweden er ondertussen naar op zoek is. Zo klinkt het wel. Nee, nee, ik weet het, ik weet het. Maar, maar Hompie is nu op weg naar die chaos. We hebben hem binnen een uur terug. Ach, hoe heerlijk zou dat zijn? hè, Kerdien? Ik, ik beloof het. Ik zou het ook beloven. Weet je wat het alternatief is? Hm? Ik jaag je op. Ik jaag je op als een wolf. Ik ruik het broek dat door je aderen jakkert Het zweet dat uit je oksels klost. En als ik je vind... Nee, excuus Wanneer ik je vind, dan trek ik je gezicht eraf. Met mijn eigen tanden. Dus graag mijn koffer terug en het hoofd van die Carlson erbij. Super, doei, doei. Hopi, ik hoop dat je gelijk hebt. Gunilla heeft voor de zekerheid een verhuisbus gekocht... Mocht het dan blijken dat de boerderij geen veilige schuilplaats meer is... dan kan iedereen mee, zelfs olifant Sonja. Dat zou nog wel eens eerder kunnen zijn dan ze denken... want Gunilla is eerder die dag gespot door bendelid Hompie. Hij belt meteen zijn baas Gerdien, die hem de opdracht geeft die menstruatiekop te volgen. Smolland, Zweden, 2005. hebben, Sonja. Zit. Braaf meisje, Sonja. Tjonge, jonge, jonge, wij ons hier allemaal uit de naad lopen te timmeren en meneer is een lekker circus aan het spelen. Dat had me mooi geleken, bij het circus werken. Maar ja, ik had op zich al een prima baan als spion voor de CIA. Je kan niet alles meemaken in je leven. Sonjaatje. ziet. Zit. Bravo, olifant. Wat zegt hij nou? Weet ik het? Iets over een spion of zo. Mafketel. Kijk eens, Sonja. Een lekker appeltje. Benny. Zou je mij misschien even kunnen helpen? Wie. Wie. wie ik? Ik moet die hooiruif voor Sonja ophangen, maar ik kan er niet bij. Oh. Ja. Ja, ik. Uh, uh, uh, uh, uh. Bezoek. Bezoek? Hmm? Nou, heb ik je. Oh, shit. Hey, jongen, als die hond iets doet, jongen, dan schiet ik hem door zijn kop. Echt, waar het is. Bek bitch. En wat de fuck is dat, jongen? Dat is een olifant. Ja, dat zie ik ook wel. Jij dan, barstar uh, uh, uh. Waar is die koffer? Die, is die, die... Ja, zeg het. Die, die, die, die, die, gadverdamme, dan ga je even in de lopen schijten. Mogolenbeest. De koffer! Die, die, die, die, die, die... pistool, meneer. Wat een pistool? Mag ik even kijken? Het lijkt of te lopen met je komst. Hij rot op mijn stinkzok. Kan aan mij liggen, hoor. Alan, wat doe je? Waar staan, me, Nee, jij moet even blijven staan. Dan kan ik goed naar die loop kijken. Alan! Ik schiet je recht in je spoel, jij lelijke vieze arme. Ah, Gat, ah, vergat. Strom! Overal ah! Ik ga je spijt van krijgen, jongen. Ik ga jou zo niet normaal neerknallen. Dat is... Alan. Waar de Sonja. Oh. Zit. Oh, jezus. Sonja, nee, niet zitten. Ja, pak rot op mijn bof. Nee, nee, nee. Oh. Brave olifant, Sonja. Hier is nog een appeltje. Alan. Bijna een de baalachterlok. En dat is twee. Neem op, klei klont. Dit is de voicemail van Hompie. Ik heb mijn klauw even vol, dus ik kan even niet opnemen. Probeer het over twee minuten nog even een keer. <lacht> ha, Hompie, hier, je baas. Kerdin, weet je wel? Ik ga jou nou even iets uitleggen. Op je telefoon zitten een aantal knopjes... En de meeste van die knopjes hebben een cijfer erop staan. En ik snap dat het ingewikkeld voor je is. Dus die knopjes kun je meteen vergeten. We doen helemaal niks met die cijfertjes. er zitten nog twee andere knoppen op je telefoon. Een rode en een groene. Zie je die? En die rode is ook niet zo heel belangrijk, want die is om op te hangen... ...maar dat groene knopje, dat groene! Zie je hem, die grote groene knop? Groen is de kleur van de bomen, hompie. Je weet wat het zijn, bomen. Hè? Stamplaatjes waar de vogels in wonen. Hè? Die grote groene knop dus. Heb je hem gevonden? Ja. Als ik jou bel, dan neem je op! Klootoog! En ik ga nu op dat rode knopje drukken... ...en dan kan jij mij nu terugbellen! Waardeloze apenbal! <tied> En Carlson, heb je het nou voor mekaar? Weet jij wel hoeveel Sonja weegt? Die gozer is natuurlijk hartstikke dood. Godzammer, er ligt een dooi op mijn erf, Alan. Ik begrijp dat dit niet ideaal is, Gunilla. Maar vier dooien op je erf was volgens mij nog een tikkeltje minder ideaal geweest. Ja, daar moet ik Alan wel gelijk in geven. Als we geheim wapen Sonja niet hadden gehad... was het nu hartstikke gedaan met ons leesclubje. Leesclubje? Ja, dat leek me een mooie naam voor onze bende. De leesclub. De bende? Sinds wanneer zijn we in een bende? Nou, sinds net denk ik. Ik wil helemaal niet in een bende. Godverdomme, wat een kleren is Het Komt wel goed, Cunilla. Oh ja. Ja, uh, denk ik. Toch, Alan? Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Oké, okay, we moeten van dit lager zien te komen en daarna moeten we als de dolle, weg hier. Moeten we niet gewoon naar de politie? Alles opbiechten? Qua feitelijkheid is niks echt onze schuld. In de fik. In de, in de wat? Dat Lijk en die Ford Mustang, in de fik. Helemaal mee eens. Lijk in de achterbak, afgelegen plek zoeken, fik erin. Niet in de achterbak, veel te riskant. Straks ziet iemand hem. Wie, hoe? We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Best, dan proppen we hem onder de achterbank. Proppen? Ja, weet ik veel. Van wie werken nou, Benny? Gewoon in de fik. Ja. Oké, okay, platte vriend onder de achterbank, is hij plat genoeg voor, mm -hmm. afgelegen plek zoeken. Hop, de fik erin, verhuisbus halen, uh, roadtrip. Iedereen mee eens? Ja. Nou, eigenlijk ben je uh, ook. Maar ik vind het eigenlijk heel dat... goed, Benny, Alan! Ik ben het overal mee eens. Aronson. Ik ben het hier totaal niet mee eens, Aronson. Wie is dit? Wie is dit? Raneliet. Officier van Justitie en degene aan wie jij moet rapporteren, Aronson. Waarom rapporteer jij niet? Er valt niet zoveel te rapporteren. Nou, volgens mij wel. Bijvoorbeeld dat Never Again op de hoogte is van de verblijfplaats van Alan Carlson, om maar iets te noemen. Dat is nog niet zeker. Aronson, begrijp jij wel hoe sensationeel deze zaak is op een schaal van 1 tot? Waarom doe jij je werk niet beter? Over dit soort zaken worden boeken geschreven, Aronson. En die boeken worden verfilmd met de crème de la crème van een Zweedse acteurswereld. Wij moeten hier bovenop zitten, wat betekent dat ik alles meteen wil horen. Heb je dat begrepen, Aronson? Heb ik dit duidelijk genoeg voor je gearticuleerd? Ja hoor. Zijn we het eens? Goedemiddag. Hoeveel moet ik halen? Nou, weet ik veel. Hoeveel is er nodig qua benzine om een auto in brand te steken? Dat weet ik niet, Benny. Ik zit niet bij de brandweer, hè? Doe me gewoon een uh, jerrycan of zo. Eén jerrycan, één jerrycan, oké. Okay. wat mag ze vragen wat het voor is? Nou, gewoon vertellen hoe het zit. Lijk uit de weg ruimen. Dat snappen ze best. Wat? Ze gaan niet vragen wat het voor is, Benny. Schiet nou maar op, hè? Ja, oké. Okay. één jerrycan, oké. Okay. Ik ga even pissen. Hé, hey, gast. Hé, hey, gast. Moet je nou... Moet je nou kijken. Tieten? Zijn er tieten? jongen. Die Ford Mustang, Rood. Je staat gewoon met splutels in. Lul niet, jongen. Ja, kijk dan, jongen. Kijk toch, jongen. Er is een gouden kans. Dat is een kakke gouden kans. Niemand te kennen. Fuck, jongen. Kom op, man. Fuck, jongen. Fuck, jongen. Wat een fucking seconde. Wat een fucking seconde. Ja. Hé, hey. waar is de fort? Ja, die rijdt net weg. Hé, met wie? Met jou dacht ik nee. Nee, want jij staat hier. Ja. Kusje, en is die godzonde. God met, met met met met met ja met, met, met onze platte vriend. God. Alan, ze zijn terug. Benny en Julius zijn terug. Is het gelukt? Heeft niemand jullie gezien? Uh, nou, het is in principe geregeld. Uh, alleen niet helemaal precies zoals we gedacht hadden, maar... Het lijkt het, uh, het, uh, het lijk is gestolen. Uh, uh, uh, gestolen? Wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat nu? Het lijkt is wat? Gestolen. Hoe bedoel je gestolen? Oh. Oh. Nou, kijk. Benny ging benzine halen en toen ging hij heel eventjes pissen. En toen, uh, oh. toen is de auto dus, uh, dus gestolen. En dan lag toevallig onze platte vriend. Die lag er nog. Uh, ah! Geef! Hey. Uh, uh, uh, uh. Stel oh. ja, klojoos! raak een lijk kwijt! Wat moeten we nou? Hallo, ik sta je wat te vragen. Uh, het is zoals het is. Hou je mond. En het wordt zoals het is. Jij de... ook. We... Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Eikels. We moeten hier in elk geval weg. Maar waar moeten we dan heen? Verzin maar iets. Maar. We gaan nu. Ja, ja, Gunilla. Sonja staat al in de verhuisbus. Alle sporen die kunnen duiden op een moord, een illegale olifant of een verdwenen honderdjarige zijn weggepoetst. En, en wie gaat het gevaar te eigenlijk besturen? Ik heb geen rijbewijs voor dus zo'n groot ding hoor. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik kan wel heel goed een kameel besturen. Oh. Dat leer je wel als je een jaar lang door de. Ik, ik heb een, een groot, groot rijbewijs. Ding. Ja, een bijna rijbewijs geldt niet, Benny. Ik ben bijna rijinstructeur Julius. Nou, oh. ik heb wel allemaal rijbewijzen. Mooi, dan ja, kunnen we gaan. Alle paarden! een hooibaal. Dit is de voicemail van Hompie. Ik heb mijn klauw even gevoeld, dus ik kan even niet opnemen. Probeer het over twee minuten nog even een keer. Hompie, onbetrouwbare hoop kak. Ik hoop dat je in een pinda stikt, want ik heb je niet meer nodig. Ik los het zelf wel op. Ze kunnen de tering krijgen met hun elektronische toezicht. Die enkelband die zag ik onderweg wel ergens af. En als ik die oude zuignap van Carlson heb gevonden, ...spijker ik ze koppen, ze reed vast... 185185, -185. we hebben een 185-dossier. Per Gunnar Gerdin in Eskilstuna staat onder elektronisch toezicht... ...sinds 4 december 2004 voor een 390. Meerdere gevallen van een 317 en 40. Staat bij ons bekend als 400. Dat is waarschijnlijk een gevalletje 500. Oké, okay. iedereen op scherp, deze man is gevaarlijk. Stuur er een ABP uit, stel het QRT in... Ik wil een SWAT en een taskforce op standby En bel Commissaris Aronson. Wie? Commissaris Aronson van Malmkipping. Hij zit op de zaak Allan Karlsson. Mogelijke link tussen hem en Gerdin. Aronson. Commissaris Aronson, u spreekt met de Thuisunit Stockholm. Wij stellen u op de hoogte van een 185 betreffende pergu naar Gerdin. De Never Again Leider. Volgens de informatie die wij hebben inderdaad de kern van drugskartel Never Again. Wat is daarmee? Een 185 om 8 uur 5. Hij wordt gevolgd op de RFI. Uh, ja, oké. Okay. Een 185 commissaris 185. Uh, ja, ja. 185, ja. Huh? is op de vlucht. Oh, jezus. Hij rijdt in een blauwe Volvo richting Smoland. Hoe snel kunt u daar zijn? Ik ga nu meteen. Gardien is waarschijnlijk gewapend. Houd afstand. Bij problemen 701. Eh? Vraag om assistentie. Ja, ja, dat ja, wist ik. Ja. Vraag om assistentie. Ja, 701 wist ik toch? 203 Sommervegen. Blauwe Volvo. Opnieuw 405. Verwarde verwaarde hond in boom. Aronson, kom eens uit voor politie Stockholm. Aronson? Ik heb het niet begrepen. Aronson, kom eens uit voor politie Stockholm. Commissaris Aronson, hier. Ik hoor je duidelijk en luid. Zeg het maar. Over. Het huis van Gerdin is juist doorzocht door het rechercheteam. Enkele objecten in beslag genomen voor verder onderzoek. Een groot aantal wapens, een onregelmatige hoeveelheid spijkers en overal foto's van vastgespijkerde lichaamsdelen. Wordt Gerdin nog geschaduwd over? Ja, nou ja, ik, ik probeer hem bij te houden, maar hij heeft er nogal de sokken in en de stik die van de bochten. Over. Zorg dat je niet gezien wordt, maar blijf in de buurt. Ja, doe over, ik, doe ik. Over, ik is over. Over. Over. Begrepen, over en uit. Over en uit. Nee, dat hoef je nou niet meer te zeggen. Over. Oh, oké. Okay. Niet over. Aronson. Met Ranelied, de officier van justitie. Ik zat nog even te denken. Um, er is nog meer haast bij deze zaak dan ik in eerste instantie heb aangegeven. En ik vroeg me af of het al opschiet, Aronson, want ik krijg niet de indruk dat het erg opschiet. Op dit moment volg ik Gerdie. Kijk, deze zaak gaat mij het aanzien geven dat ik verdien. En heb ik al heel lang op zitten wachten. En ik vind dat ik nu al lang genoeg gewacht heb. Dus als jij dat aanzien even snel deze kant op stuurt... in de vorm van een levende Alan Carlsen... dan zou ik dat zeer op prijs stellen. Ik bedoel. Nee, pardon? Gerdine is gestopt bij een inrit. Waarom? Hij rijdt nu weer verder. Tel me terug, als je meer weet. Waar gaat die inrit heen? Diane... Een doorbraak. Ik heb Alan Karlsson gevonden. Althans, zijn verblijfplaats. Het gaat om de woonboerderij van Gunilla Björklung. Ze is de roodharige vrouw. Kun je haar natrekken. Persoonsgegevens, strafblad, etcetera, etc. Het terrein was volledig verlaten. Maar het lijkt erop dat ze niet hals over kop zijn vertrokken. Alles was aan kant. De koelkast stond uit. Het warme water en de stroom afgesloten. Meer alsof ze op vakantie zijn gegaan. Maar de verwarming was nog aan het afkoelen, dus zijn ze hier kort geleden nog geweest. Op het erf staan twee auto's. De eerste is de Mercedes van de verdwenen snakbaar eigenaar Benny Ljungberg. De tweede is een Volkswagen Passat, kenteken NR839K. En, en ik heb een pistool gevonden dat ik zo snel mogelijk naar het zal stuur. Ook interessant is een brief van de Rijksdienst voor Wegverkeer. Een aantal dagen geleden is Gunilla Björkloen eigenaar geworden van een gele Scania uit 92... Ze laten twee auto's achter en vertrekken met de verhuisbus. Waarom? Er lijkt niets groots weg te zijn uit het huis. Wat zit er in die bus? Weet Gerdin waar ze zijn? En waarom ruikt het hier in godsnaam naar circus? Allemaal vragen, Diane. Ik zal ze beantwoorden. Oh ja, 9 mei 2005, 16:35. uur 35. Rijd door, verhuisflikkers! Met jullie bolle scania, ik moet moeten langs. Ja, kan je wat kwaad kijken in de spiegel, je krullenkut? Je moet aan de kant gaan met je menstruatiekop. Menstruatiekop, godverdomme, dat is de vijf. Godverdomme, mijn koffer zit in die bus, godverdomme. Je hebt geluisterd naar...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 Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer, Bart Henselmans en Daan Jansen. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke Von Saher, Anne Lichthardt en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 14. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.